Wat is dat? Het zal een werkzaam zijn. Stom. We hadden niet allemaal moeten gaan slapen. Ja, wat, wat nou? Als ze hiernaast klaar is, zal ze ook naar deze kamer komen. Ik zal allereerst de deur op slot gaan doen. Misschien denkt ze er verder niet bij na... en is alleen maar blij dat ze een kamer minder heeft schoon te maken. Dan zijn we erbij. Als ze binnenkomt, moeten we de gevangenen nemen en haar vastbinden. Zeg, Mirek, wanneer komt die collega van jou weer terug? Over negen dagen? Nemen, dan moeten we hier meteen weer vandaan. We zouden haar zo kunnen vastbinden dat ze na een paar uur kan ontsnappen. Maar ja, dan. dan zijn we onze voorsprong weer kwijt. Ja, en toch zit er niets anders op dan dat we haar hier zo lang mogelijk ja, houden. Dit komt Gaat met de stofzuigen naar beneden. Ja. Oh. Het was een dubbeltje op zijn kant. Maar we zullen ons wel rustig moeten houden zolang ze in huis is. Ja, maar er komt er niks meer van een trein vandaag. Nou, oh, ik ben bang dat we die trein zelfs voor een paar dagen uit ons hoofd kunnen zetten. Waarom? Nou kijk, zodra die agenten in jullie huis gevonden worden, dan breekt de hem los. Het hele land zal wemelen van de politie. We hebben geen papieren. We zouden het geen vijf minuten volhouden. Ja, ja, je hebt gelijk. Ik stel voor... Dat we hier een paar dagen blijven. Tot Wilmo's ervan overtuigd is dat we al lang het land uit zijn. Misschien dat de aandacht dan wat verslapt. En dan ja. kunnen we het proberen. Ja, maar... En die werkster dan? Ik, ik denk niet dat ze elke dag komt. Misschien twee maar per week. En dan hebben we dus een paar dagen speling. Ja, we kunnen toch beter eerder weggaan. Mijn zenuwen zouden dit geen tweede keer kunnen verdragen. Nee. Dat zal toch wel moeten. Dit is nog maar het begin. We zouden toch niet eerder weg kunnen dan morgenochtend met de trein van vijf voor zes. Dat is wel gunstig, want dan is het nog donker als we het huis verlaten. Ja, dat is de Oostzee Orient Express. Die begint in Stockholm, gaat naar Berlijn... en sluit met verschillende delen aan op Budapest, Sofia en Boekarest. En dan te weten dat een deel van die trein doorgaat naar Wenen. Wat een vrijheid. Wenen? Ja. Maar waar gaat hij dan over de grens? Bij Bredschlaff. Maar dat zou te gewaagd zijn, denk ik. Ja, je hebt gelijk. Die internationale treinen worden natuurlijk gecontroleerd. Nee, we gaan naar Brno. Zoals we hadden afgesproken. En met de lokale treinen. De voordeur. Oh, ze gaat weg. Ik wil gaan kijken. Blijven jullie hier? Vader Bill heeft gelijk. Nee. Dit is nog maar het begin. Als we willen slagen, zult u uw zenuwen moeten leren beheersen. Natuurlijk. Ik zal moeten wedden aan gevaar. We hebben niets meer te verliezen, alleen te winnen. Laten we op Bill vertrouwen. Als het iemand lukt ons er doorheen te helpen, dan is hij het. Ja. Ja, ze is weg. Gelukkig. Wat heb je daar, een krant? Ja, die is van vandaag. is laten liggen. Alsjeblieft. Grote, hemel, een foto van Benza. Lees maar eens wat erbij staat, Mirek. Tschekel Benza, spion voor westelijke imperialisten. Reeds enige tijd verdachte volksdemocratie minister Benza... van activiteiten die erop gericht waren... het volk van Tsjechoslowakije te misleiden en te verhalen. Het bewijs hiervoor is onbetwistbaar. Het is bekend geworden dat Benza in contact stond... met de Engelse spion Grendem. Oh. Het... Is eveneens bekend dat deze Grentem in verbinding stond met een andere verrader, dokter Mere Toen onze veiligheidsagenten vandaag minister Benza bezochten om hem deze klachten onder ogen te brengen, was hij er niet meer. Evenals de spionnen Grentem en Cloda is minister Benza betrapt op zijn verraad gevlucht. In het belang van de gerechtigheid moeten deze mannen worden gearresteerd ten einde ze in de gelegenheid te stellen... zich te kunnen verantwoorden voor hun activiteiten jegens in zijn staat. Het is dus zover. Hè? Onze ontsnapping heeft de zaak tegen Benza verhaast. Wilmos zal ons dan kosten van alles te pakken zien te krijgen. Er staan ook foto's van ons bij. Ook van jou, Troda. Ja. Is er nog enige hoop, Bill, om weg te komen? Jij geeft jezelf de schuld van deze situatie, hè? ...dat we hier nog zijn. Ik, ik had gedacht dat we met wachten een betere kans zouden maken. Dat als we meteen op weg naar de grens waren gegaan... ...het er binnen een paar uur zou krioelen van de politie. Ja, je kon onmogelijk voorzien dat dit zou gebeuren. Ja, Wilmosh is handig geweest. Ik had niet gedacht dat hij dit, dit stadium al gebruikt... zou maken van de pers. En jij ook niet. We hebben het dus allemaal verkeerd gehad. Wil, Bill. Bill, ik wil dat je dit weet... Ik heb je nog geen reden gegeven om mij te vertrouwen en, en dat kan ik nog niet. Maar ik vertrouw jou. Misschien dat het ons met jouw hulp ook niet zou lukken, maar zonder jouw hulp zeker niet. Dank je, Soda. Tot nu toe kan ik geen betere oplossing vinden dan te doen wat we van plan waren. We blijven dus zo lang mogelijk hier. Van tevoren was het al riskant om te vertrekken, maar nu is het zelfmoord. Hoe langer we onvindbaar blijven, des te meer zal Wilmos in war raken. En in die tijd zoeken ze ook nog naar Benza. Met het oog op de foto's zou het niet gek zijn als we ons uiterlijk wat konden veranderen. Vooral het jouwe, Mirek. Ja, ja, ja. Je haar en je wenkbrauwen verraden je zo. Het, daar heb ik ja. al aan gedacht. Ik heb wat verf en andere dingen meegenomen. Daar zal ik al wat mee kunnen bereiken. Op een of andere manier moet ik ook iets aan jouw haar doen. We bleven nog drie volle dagen in ons toevluchtsoord. Truda deed met verf en schaar een aanval op onze pruiken... en het resultaat was frappant... Vooral bij haar vader. We besloten de vroege ochtendtrein te nemen van de vierde dag. Om half vijf s morgens stonden we klaar. Troeda's blonde lokken gingen schuil onder een donkere pruik. Nou, dan uh, ga, ga ik het eerst. Vergeet niet, vader. Wij zijn er ook. In dezelfde trein vlak bij u. Ja, ja, maak je maar niet ongerust. Pas je helemaal goed op Bill en op jezelf. Bill, Truda kent in Brno twee pensioenhouders Die zijn te vertrouwen. Jullie gaan naar het ene adres en ik het andere. Smiddags ontmoeten we elkaar op het vrijheidsplein. Tot ziens, Bill. Tot ziens, Mirek. Dag Truda, tot vanmiddag. Tot, tot vanmiddag, vader. Kom, kom, kom. Flink zijn, Pruda. We zouden natuurlijk liever bij elkaar blijven, maar dan komen we er nooit door. Ik weet het, ik weet het. Dit is het ogenblik waarvoor ik altijd bang ben geweest. Of wat er ook gebeurt, Bill, ik moet er gauw voorbij zijn. Natuurlijk. Binnen twee of drie dagen kunnen we over de grens zijn. Maar we moeten vertrouwen hebben. Ja, ja we moeten vertrouwen hebben. Vooral voor hem. Je... Je houdt veel van je vader, hm? is een vader en een moeder voor me geweest. Je hebt zoveel gedaan. Zoveel geleden. Hmm. Wat, wat is er eigenlijk met je moeder gebeurd? Die is dood. Oh. Spijt me. Bill. Ja? Kom eens hier. Oh, dat, dat, dat heb ik al lang willen doen. Ik, ik wist dat het nooit van jou zou uitgaan. Omdat ik een barrière tussen ons heb opgericht. Als dit jouw manier is om een barrière te slechten... dan kun je er zoveel richten als je maar wilt. Nou, we hebben nog wel tijd voor een sigaret. Maar dan gaan wij ook. Het is nog wel een half uurtje naar het station. door van vader, zou die... Natuurlijk niet, het kan wel op die andere plaatsen zijn We kunnen alleen maar afwachten oh, Als ik hem maar even had gezien Denk nou eens goed na We hebben afgesproken dat we hem in Brno zouden ontmoeten En hij zal er wel voor zorgen dat hij daar komt Hoe lang we hier blijven staan, te gevaarlijker wordt Kom, we moeten instappen We blijven hier staan, conducteur. Weet ik niet, meneer. Er is controle van de veiligheidsproject. Ja. Uh, laten we daar gaan zitten. We zijn nog maar twee plaatsen vrij. Ja. Koffers maar in het net. Zo. Politie. <clears throat> Bent u hier ingestapt? Nee, ik kom van Berlijn. Hmm. En u? Komt u ook van Berlijn? Nee, wij zijn in Praag ingestapt. Uw naam? Mevrouw Koesmirek. Uh, dit is mijn man. Koesmirek? Pools? Mijn man. Uh, ik ben natuurlijk Tsjechisch. Werkt u hier? Ja, bij Skola. Waar gaat u naartoe? Naar Brno. Waarom? We hebben daar vrienden. En die hebben ons aangeboden om... Oh, Janik en ik zijn gisteren getrouwd. <laughs> een Pol? Maar u spreekt niet als een Pol. Zo spreken ze allemaal in de streek waar hij vandaan komt. Poznan, waar het hem. Ik weet het, ik kom met wachsouw. <laughs> hij heeft bijna gelijk. Mijn dorp ligt ten westen van Poznan. Dit is je po di jest bartzo moda. Ja. En u? Waar gaat u naartoe? Naar nee, Bruno. Waarom? Voor zaken, ik ben handelaarslood. Bent u hierheen gestopt? Bent u de coupé ook even ontvlucht? Ja, het is uh, erg benauwd, hè? Hmm. Ik zal blij zijn als ik weer in Warschau ben. Het is er nu ook wel niet alles, maar het is de beste stad in Europa. <totstuk> het is al jaren geleden dat ik er was. Ah. Zal wel uh, veel veranderd zijn. Dat wel. Maar de oude Oema-brug staat er nog steeds. Die zult u zich toch wel herinneren. Maar hij staat al jaren op instorten. Het uh, verbondert me eigenlijk dat dat al lang niet is gebeurd... U liegt dat u zwart ziet. Er bestaat helemaal geen Oema-brug in Warschau. Maar... Oh ja, kijk maar niet zo verschrikt. Mij kunt u vertrouwen. Bent u Engelsman? Ja. Dacht ik al. Maar ik wil de zekerheid hebben. Ik ken Engeland wel. Bent u... Uh, bent u er geweest? In de oorlog? Vijf en een half jaar Royal Air Force? Was ik er maar gebleven? Maar ja, ik was een van die gekken die meende dat hij niet buiten zijn geboorteland kan. Ik ben u erg dankbaar voor uw hulp. Och wat. Ik begreep direct dat een Engelsman die zich voor een pool uitgeeft alleen maar een vluchteling kan zijn. Ik nam aan dat u zo verstandig zou zijn om mee te lachen toen die vent u niet met rust wilde laten. <laughs> ik kan toen nog niet door dat u het opzettelijk weet. Nee, ik haat die kerels. Ik ben alleen teruggekomen dat mijn moeder nog leefde. Maar nu had ik niets meer, meer tegen. Ik ga er van deur. Het moet toch mogelijk zijn om in Engeland of Amerika een baan te krijgen? Ga dan naar Engeland. Mijn naam is Grantham. Ik ben een van de directeuren van Wayne Bennett. Ga naar Londen en vertel ze daar hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ze zullen u zeker helpen. Oh, maar dat is fantastisch. Grantham? Oh, die naam heb ik meer gehoord. Maar u zult er nooit uitkomen. U hebt natuurlijk geen papieren. U hebt toch geboft dat ze er niet naar gevraagd hebben? Dat weet ik. We hebben op bepaalde veranderingen in ons uiterlijk gegokt. Ja, ja. De radio zei dat het meisje kort blond haar had. Hm. Dat verklaart het dus. Ze kunnen niet ieders papieren controleren. Alleen van degenen die ze verdenken. Op het station van Brunan zal ik voor u uitkijken. En u helpen door de uitgang te komen. Graag als u wilt. Dan kan ik nu beter teruggaan naar mijn coupé. Succes, meneer Rentem. En het allerbeste. Tot ziens, in Londen. Even over elf uur liep de trein het station van Parnas binnen. Het wemelde van de politie. Onze Poolse vriend had een van de koffers genomen en druk pratend en lachend passeerden we de uitgang. Vonderlijk genoeg werden we zelfs niet aangehouden. Ze hadden kennelijk de opdracht alleen maar uit te kijken naar een bepaalde man en een meisje. Na hartelijk afscheid te hebben genomen van de Pool, gingen we naar het pension waar we een kamer bespraken. Onze gedachten vertoefden nu voortdurend bij de redder Cloda. Zou het hem toch gelukt zijn Bernot te bereiken? Truda was op van de zenuwen toen we op weg gingen naar het vrijheidsplein. Waar we hadden afgesproken hem te ontmoeten. Zie je hem ergens? Nee. Maar het is hier erg druk. Laten we nog maar eens wat verder lopen. wachten. Ades, hè? dat het een gevaarlijk is om hier te praten. We kunnen beter wat eetbaars kopen en dan in de bossen bij het kasteel Spilberg gaan picknicken. Dat is hier een half uur vandaan. Heeft hij gezegd uh, hoe hij hier gekocht Nee, nee, nee, maar dat zullen we wel horen. Oh, wat heb het warm. Het lijkt me of ik onder een droogkap loop met die. Nee, nee. Ik zou best mijn jasje uit willen trekken, Mijlen. Dan zien ze die revolver in mijn heupzak. Ja, kom. Dan gaan we wat inkopen doen voor onze picknick. Ik liep dus in die straat toen er een auto achter me aankwam... en ik een lift aangeboden kreeg. Ik begreep wel dat jullie ongerust zouden zijn... maar dit was een prachtige kans om de controle aan het station mis te lopen. De chauffeur was blij met zijn gezelschap en ik met de lift. Hij heeft toch niets gemaakt? Oh, nee. Heb jij nog iets over Benza gehoord? Zover ik weet is hij nog vrij. Ha. Heb jij wel eens gedacht, Mirek, wat de beste methode voor Benza zou zijn... om Vilmos de wapens uit de hand te slaan? Ja, ons met een verklaring erbij op een presenteerblaadje aan de politie over te leveren. Ja, Benza probeert of naar het westen te vluchten... Of hij doet nog een laatste poging om Wilmarst ten val te brengen. Mm -hmm. En dat kan hij alleen maar als hij ons persoonlijk gevangen neemt. Als hem dat zou lukken, dan kan hij het spel nog winnen. Ten koste van ons. Ja, ten koste van ons. Voorzichtig, hm? Daar komt iemand? Lijkt een soort boswachter. Probeer gewoon te doen. Mm. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Het spijt me als ik u soms heb laten schrikken. Het is hier ook zo rustig op de helling, zo vredig en afgezonderd. Neewaar? Ja. Bent u met vakantie? Huh? Oh nee. Er zijn betere plaatsen om met vakantie te gaan dan Bernard. Nee, dat is alleen maar een onderbreking van de reis naar de High Tetlas. Daar begint onze vakantie. Hebt u lang gereisd? Het is wel vermoeiend met deze hitte. Van Oekreski? Dat vindt u toch niet ver? Nee, dat is niet zo ver. Niet zo ver als Praag bijvoorbeeld. En nu mag ik misschien wel even uw papieren zien. Waarom? Omdat ik geloof dat u die spionnen bent die gezocht worden. Op wiens gezag handelt u? Dit geweer is mijn gezag. Opstaan. Nee, laat die jas liggen. Zo, u daar. Naar voren komen. Heb je wapens bij u? Nee. Ik zal wat toch zo vrij zijn het even te controleren. Omdraaien. Goed. En de ander? Wat is er met die pistolen gebeurd die jullie in Praag hadden? We hadden geen pistolen. Oh nee, nee. Bent u vergeten dat u een man vermoord hebt? Hebben ze in de vleuttawari vier gegooid? Goed. Wij gaan langs de helling naar beneden. Jullie lopen vooruit. Ik volg jullie op een afstand. Want denk eraan, een jachtgeweer maakt een vieze Kom op, mag ik mijn jasje over mijn arm meenemen? Ga je gang. Ja, niet lopen. doe alsof je valt en je enkel hebt verstuikt. Duidelijk. Ja. Wat is dat? Zie je dat niet? Ze is gevallen. Leg haar weer neer, Mirek. Het is haar enkel. Wat mankeert haar? Ze heeft waarschijnlijk haar enkel verstuikt. Neem hem op en draag hem. Nee, niet aanraken. Ze heeft een been gebroken. Jullie zullen dat toch moeten dragen. U vergeet dat ik dokter ben. Als we haar moeten dragen, zal ze het uitschreeuwen van de pijn. Ik geloof er niks van dat het gebroken is, hè? Oh, nee, kom dan maar dichterbij. Kijk naar het scheenbeen. Nou, voel maar. Ja, net beneden de knie. Ja, ga ik niet, daar ga ik alstublieft. Oh, wat tuig je dan? Wat ben je zo bang voor? Leg dat geweer maar rustig op de grond. Je weet toch dat we geen wapens bij ons hebben? Ik zal u geen pijn doen. Blijf zo zitten. Als je beweegt schiet ik je neer. Is die... Ja. Spijt me maar. Ik kon niet anders. Natuurlijk niet, Bill. Natuurlijk kon je niet anders. Hoe kwam jij aan dat pistool? Hij heeft je toch gefouilleerd? Ik had het onder mijn jasje gelegd. Toen ik vroeg of ik dat moet meenemen, greep ik ook het pistool. Ik heb het onder verborgen gehouden. Maar, wat moeten we nu doen? Zo gauw mogelijk maken dat we wegkomen. Misschien heeft iemand het schot gehoord. We, we moeten dat lichaam ergens zien te verstoppen. Oh ja, iets anders, Mirek. Hm? Waarom denk jij dat hij maar alleen was? Ja, dat heb ik me ook al afgevraagd. Hij wist vanaf het begin al wie we waren. Zou hij van de geheime politie zijn? Dat he? geloof ik niet. Want als dit een handeling van de geheime politie was... dan zouden ze het hele gebied wel omsingeld hebben. Maar hoe zouden ze ons herkend hebben? We weten dat, dat onze vermomming vrij doelmatig is. Als, als je het mij vraagt... dan geloof ik dat we het bij onze pensionhouders moeten zoeken. Waarom? Ja, ze wilden ons helpen. Ja. Ze zijn anti-Wilmosch... Dus pro-Benza. Uh, aanhangers van Benza. Ja. Ja, ja, ja, misschien heb je gelijk. Dan zijn ze nu tegen ons. Vergeet niet, Merik, dat Benza ons zelf heeft voorgesteld deze kant uit te gaan. Hij heeft dus zijn vrienden hier kunnen waarschuwen. Nogmaals, zijn staatsgreep kan alleen maar lukken als hij ons gevangen neemt. Ja, ja, wat nu? We moeten eerst zekerheid hebben. Merik, ja? jij neemt Truda mee naar jouw pension. Ik kom later. Ik ga eerst een praatje maken met mijn pensioenhouder. Geen maar Truda. Gaan jullie nou? Ik blijf hier achter om... om onze sporen uit te wissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou u graag even willen spreken. Kunnen we naar de achterkamer gaan? Wat ik heb te zeggen is alleen voor u bestemd. U kunt hier ook praten. Er is niemand. In dat geval waag ik het erop dit pistool te gebruiken. Uh, uh. Ga nu voor naar de achterkamer waar we zeker niet gestoord zullen worden. Uh. Wat. Uh, wat wilt u van me? Die man die je achter ons aan hebt gestuurd is dood. En dat ga jij ook als je niet meewerkt. Ga zitten. Hmm. Heeft Jerkel Benza je gewaarschuwd naar ons uit te kijken? Benza? Ja, Benza. Ja, hij, hij zei dat ik het door moest geven als hij soms hier, hier kwam. Hij had me foto's gegeven waarop het zwarte haven van het meisje was weggetekend. Hmm. Weet iemand anders er nog van? Dat denk ik niet. Dat zou te gevaarlijk zijn. En voor jou zou dat ook gevaarlijk zijn? Niet? Ja, de geheime politie zou het kunnen horen. En dan zou ik neergeschoten worden. Omdat ik het niet had gemeld. Waar is Benza? Dat weet ik niet. Ik weet niet waar hij op het ogenblik is. Maar jij weet wel hoe je hem kunt bereiken. Goed. Je krijgt een kans om je huid te redden. Pak dat papier daar en schrijf op. Hiermede... verklaar ik... dat ik de spionnen Grantham en Cloda. Onderdak hebt verleend. Hmm. Maar. Maar geen maar. maar. Wees blij dat ik er zo vanaf kom. Ondertekenen. Mooi zo. Wat wil u daarmee doen? Ik laat dit achter bij een vriend. Als Benza door jou te weten komt dat we hier zijn, dan wordt dit papier naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Ja. Ik hoef jou niet te vertellen wat er dan zal gebeuren. Als we ontsnappen, wordt het vernietigd. En als u toch gepakt wordt, maar niet de Benza? De kranten zullen je wel vertellen wie ons dan gepakt heeft. Jij bent in elk geval veilig. Maar uh, dat papier blijft bestaan. Het is voor mij beter als u zou ontsnappen. Luister. Als u het dorp Zanning bereikt... ga dan naar de kruidenierswinkel van een zekere Kasper. Als iemand u over de rivier kan krijgen, dan is hij het. Kasper is een aanhanger van Benza. Ja, maar hij is ook tegen de regering... Tegen elke regering. Als Benza aan de macht zou komen, dan zou die ook tegen hem zijn. Geloof me, als u geld hebt, krijgt hij u de rivier over. Goed. Straks kom ik hier weer terug met mijn vrienden. Maar ik beloof je dat we niet langer zullen blijven dan noodzakelijk is. om hier samen te komen terwijl we weten dat deze man een tegenstander van ons is. Nee, nee, nee. Deze plaats is nu even veilig als welke andere ook, maar we moeten hier wel zo snel mogelijk vandaan. Gaan we nu in de richting van de grens? Ja. En nu gaat het erom. We kunnen er wel zeker van zijn dat het grensgebied zwaar onder controle zal staan. Ja, natuurlijk. Geef de kaart eens terug. Ja. Hier. Bratislava. Ja, maar het domste wat we kunnen doen is er rechtstreeks naartoe te gaan. Mirek, huh? jij bent hier beter bekend dan ik. Jij moet een route van verschillende korte reizen uitstippelen... waardoor we er langs een omweg kunnen komen. Eén halte voor Bratislava stappen we uit... en dan gaan we te voet verder tot waar de Donau de grens vormt. En doen we dat overdag of s'nacht? Nou, overdag lijkt me te gewacht. Hmm. Kennen jullie die streek? Vrij goed. Het is het bijna allemaal bouwland met hier en daar een dorpje. Hmm. Als we dan s'nachts doorlopen, kunnen we s'morgens bij de rivier zijn. Op de dag houden we ons schuil en s'avonds proberen we erover te komen. Mm -hmm. Zullen we het zo afspreken? Ja, ja. Nou, dan ga ik nu naar mijn eigen pension. Het is al laat geworden en ik wil de route nog uitwerken die we moeten nemen. En ik wil nog wat slapen ook. Nou, tot ziens, Bill. Welterusten, Truda. Welterusten, vader. En wees voorzichtig. Het is misschien verstandig als we ook proberen wat te slapen, Trude. Ja, met deze ene kamer wordt de situatie nou wel wat vreemd, hè? Uh, jij neemt natuurlijk het bed. Dan ga ik wel in die rieten stoel zitten. Ben ik zo onaantrekkelijk? Hé? Huh? Nee, natuurlijk niet. Je weet heel goed dat ik jezelf heel aantrekkelijk vind, maar... Wat maar? Ik, ik, ik denk aan je vader. Hij is een vriend van me. Vader zou blij voor ons zijn. Je maakt het me wel heel erg moeilijk, Truda. Dat is ook mijn bedoeling. Geluister, Bill. Ik, ik weet dat ik tegen je was toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, maar... ik had moeilijkheden. Die heb ik nog, maar ik kan er niet met je over praten. Als, als jij niks van mij geeft, dan kan ik dat begrijpen. Kan het je helpen als je weet dat ik van je hou? Troeda, Truda... Ik heb nog nooit een meisje ontmoet dat er zoveel slag van had om een situatie ingewikkeld te maken als jij. Moet ik je nou nog werkelijk zeggen dat ik van jou hou? Bill. Wat moet je doen als je ontdekt dat iemand van wie je houdt je verraden heeft? Wat bedoel je? Oh, niet de liefde die ik voor jou voel, maar toch wel liefde. Geef me een antwoord, Bill. Ben je er zeker van dat je verraden bent? Ja. En dat doet juist zo'n pijn. Vertel het me. Nee, nee ik, ik kan het niemand vertellen. Zelfs jou niet. Vertrouw je me niet? Moet ik er dan altijd naar blijven gissen? Hm. Hoe erg het ook is, ik moet het weten... We hebben een bijna onmogelijke taak voor ons. Maar ik kan alles onder ogen zien als ik jouw vertrouwen en jouw liefde heb. Vertel het me, Tula. Het gaat over mijn moeder. Ik heb je gezegd dat ze dood is, maar het is niet zo. Ze heeft vader in de steek gelaten om naar Wilmosh te gaan. De man die ons in handen wil zien te krijgen. Ze heeft vader en mij verraden om het zo mogelijk te maken dat zij een vooraanstaande plaats kan innemen. Als het wielmoosje mogelijk... lukt. En? Wat heb je me te zeggen? Maar wel? Ik heb twee berichten, excellentie: over Benza en de andere drie. Benza is op weg naar Bratislava. Hij is gesignaleerd in een dorp op 15 kilometer afstand van de stad. Het dorp is grondig doorzocht. Maar hij werd niet gevonden. Hij is ondergedoken. Benza heeft daar veel vrienden. Maar we weten tenminste dat hij nog in het land is... en, en welke route hij zal nemen. En de andere? Uh, die zijn tot nu toe nog niet gezien. Uh, de inlichtingen die Wilma van de Britse ambassade ons heeft gegeven... zijn namelijk vals. We hebben naar de verkeerde persoon uitgekeken. Ga verder... Nou, zoals u weet, excellentie, heeft uh, Wilmert ons gedurende enige tijd inlichtingen verstrekt. En we meenden hem te kunnen vertrouwen. U weet wat Wilmert rapporteerde. Claude zou zich verkleden als een oude vrouw en een pruik dragen die zijn dochter zou gaan kopen. En de Engelsman zou kortgeknipt haar en een zware snor dragen. En opvolsel onder zijn jas zou om een gebogen gestalte te geven. Het meisje zou op dezelfde wijze dikker gemaakt worden... En ieder soldaat en politieman zijn de gewone en de valse signalementen verstrekt. Maar in hoofdzaak hebben ze hen in de veronderstelde vermomming gezorgd. Hoe weet je dat de inlichtingen van Wilmot vals zijn? Daar, daar is onze veiligheidsdienst achtergekomen. Hij werkt voor beide kanten. Dus heeft hij ons al die tijd voor de gek gehouden... en weet hij precies wat we aan het doen zijn. Bespreek dit met kolonel Jenner. Hij moet of gedood of uitgewezen worden. En wat wordt er nu tegen Benza en de anderen gedaan? Het zoeken naar Benza wordt natuurlijk voortgezet. De grenspatrouilles zijn versterkt en de rivier staat voortdurend onder controle. En van de drie anderen weten we tot nu toe niets. Ja, ze kunnen zelfs ontkomen zijn. Natuurlijk zijn ze nog niet ontkomen. Ze hebben de fout gemaakt te lang te wachten. Als ze al weg waren, zou de Westerse pers vol van hebben gestaan. En waarom denk je dat Penza nog niet is vertrokken? Hij wacht tot de anderen komen opdagen. Omdat zij zijn laatste hoop vormen. Hij is nog lang niet uitgeschakeld. Waarom zouden ze niet laten gaan, allemaal? Dan zijn we ze voorgoed kwijt. Jij wilt toch niet in ernst overwegen... om een van onze hoogste ministers te laten ontsnappen? Hij moet terecht staan. De anderen zijn nodig om zijn schuld te bewijzen. Alleen als ze werkelijk dreigen te ontsnappen, moeten wij onze tactiek veranderen en moeten zij zonder meer door de wachten worden neergeschoten. Begrepen? Ja, excellentie. Goed, je kunt gaan. Kolonel Jena. Ik ben er niet geheel van overtuigd dat Pavel de staat goed gezind is. Ik denk dat hij onder bepaalde omstandigheden zou wijfelen. Neem de nodige maatregelen, wilt u? Na een aantal korte maar vermoeiende treinreizen waren we de halte voor Bratislava uitgestapt. Naar de grens was het nu nog ongeveer 30 kilometer. We vermeden zoveel mogelijk de wegen en trokken verder door akkers en weilanden. Met af en toe een korte rust liepen we door... en s'nachts om half drie bereikten we een punt op zowat twee kilometer afstand van de rivier de Donau. De laatste versperring naar de vrijheid. Voor we de overtocht zouden wagen, besloot ik eerst op verkenning te gaan. En de ontdekking die ik toen deed, maakte dat ik weer snel terugkeerde naar het maïsveld... ...waar ik Truda en haar vader had achtergelaten. Er is dus geen hoop door te komen? Nee. Uh. Ik had wel verwacht dat er bewaking zou zijn... ...maar niet in zo'n grote omvang. Nee, nee. Eerst twee rijen vaste posten. Daar zou nog langs te komen zijn. Dat is me nu ook gelukt. Maar daarachter... ...en met een kleine tussenruimte... ...twee linies patrouillerende soldaten. En dan nog boten op de rivier... ...met schijnwerpers. Nee... Ik geloof niet dat we veel kans zouden hebben. En wij hebben deze route nog wel voorgesteld, vader. De route ja. is niet verkeerd. Met een normale bewaking zou het best gelukt zijn. Maar op de een of andere manier zijn ze gewaarschuwd. Mm -hmm. Benza? Mm -hmm. Ik denk het. Hij zal net zo geredeneerd hebben als wij. Heeft een van jullie een beter plan dan die vent Casper op te zoeken? De man van Benza? Ach, de dat toestand heeft zich heel wat gewijzigd. Sinds Benza ons die naam noemde. Toen werd hij zelf nog niet gezocht. Ja, maar hoe kan hij ons helpen? Dat weet ik nog niet. Maar Wilmos heeft ons hier in de val. Kaspar is natuurlijk bekend in deze omgeving. Hij zal zeker in staat zijn om ons een tijdje te verbergen. Maar Pil, hij is toch een aanhanger van Benza? Dat is de risico. Maar die is beslist niet groter dan dat we proberen hier langs die wachtposten te komen. Zie jij een andere mogelijkheid? Nee, dat niet. Nou, Mirek. Hm? Hoe ver denk jij dat het dorp hier vandaan is? Sam Oh, kilometer of vijf oostelijk, denk ik. Nou, wat doen we? Blijven we de hele nacht hier wachten om opgepikt te worden? Of zullen we het op wagen? Bill heeft gelijk, vader. We moeten het proberen. Nou goed, en laten we alsjeblieft de moed niet verliezen. Mierik, ja. als we hier uitkomen, dan wil ik met Truda trouwen. Oh, het zou een teleurstelling voor me zijn als dat niet zo was. <laughs> en veronderstel eens dat ik weiger... Ja, jullie kunnen het wel eens, hè? maar je zult toch eerst mijn mening moeten vragen? Jij kunt pas weigeren als je gevraagd wordt. Oh. Nou, zullen we gaan? Laten we hopen dat al het geluk van de wereld nu al op onze hand is. Dit is, dit is nummer elf. Hier moet het zijn. Ja. Nationale kruidenierswinkel. Ah, Kasper. Wat ben je van plan? Hij ligt natuurlijk nog op zijn bed. We gaan aan de achterkant naar binnen. Ja. Ik ga voor en jullie dekken mij met je wapens. Nou, kom mee. Dat zegt moet ik weten of u Kaspar bent. Ja, wat moet u hier? Mijn naam is Cranton. Ik ben Engelsman. Cherkel Benza heeft mij aangeraden naar u toe te gaan als ik in moeilijkheden zou komen. Doe eerst die lantaarn uit. Het licht kan van buiten gezien worden. Die risico neem ik als ik u ook in de gaten kan houden. We hebben niet zo'n plaats. Nee. Het gaat om uw achje. We zijn anderen. staan achter mij. Wat wilt u van mij? Dat u ons helpt om weg te komen. Hmm. Ja, zal zien wat ik kan doen. Voorlopig zal ik u naar een schuilplaats brengen. Na een ogenblikje. Even wat aantrekken. Uh, uh, uh, uh, uh. Zo. Hou jullie maar mee. Het is een verborgen kelder, zoals u ziet. Ga langs die touwluider naar beneden. Dan zitten jullie voorlopig veilig. Maar... Ja, als u me niet vertrouwt, waarom bent u dan gekomen? U kunt naar beneden gaan, of het dorp verlaten. Doe maar wat u het beste wint. Nou? Mirek, ik ga eerst met mijn lantaarn en dan volgen jullie. u weer te ontmoeten, meneer Grantum. Welkom, dokter. Juffrouw Cloda. U kunt op dat veldbed gaan zitten als u wilt. Naar je uiterlijk te oordelen zit je hier al verschillende dagen. U hebt gelijk, dokter. Meneer Grantum, u kunt die lantaarn nu beter uitdoen. De weerschijn is zichtbaar door het rooster. U hoeft voor mij niet bang te zijn. We hebben dezelfde belangen. Hmm. Zo is het beter. En praten kunnen we even goed. Hoe ben je hier gekomen? Onmiddellijk na onze laatste ontmoeting begreep ik dat ik het spel tegen Wilmors had verloren... ...dat ik er ook beter van door kon gaan. Ik heb alleen niet zoals u vertrouwd op een vermomming, maar op vrienden. Zij hebben me hier naartoe gebracht. Deze kelder is wel niet zo comfortabel, maar andere vrienden zullen ons er weer uithalen. U bent net op tijd gekomen. Wat bedoel je? Kasper heeft me verteld dat het onmogelijk is door de grenswacht heen te breken... En als hij dat zegt, dan is dat zo. En uw aanwezigheid schijnt dat wel te bevestigen. En hoe stel jij je dan voor er doorheen te komen? Ik sprak u al over vrienden. Gisteren is Kasper in geslaagd een legercommandant te ontdekken... die volkomen is te vertrouwen. Hij zal ons helpen. Hmm. En hoe zit het met de rivierpatrouilles? Die risico moeten we nemen. Maar als we de wachten gepasseerd zijn, zal dat wel meevallen. Er zijn maar weinig boten in gebruik. Wanneer wil je, je vertrekken? Dat hangt van Kasper af en van zijn beoordeling van de toestand. Maar ik zou de komende nacht willen gaan. Je hebt dus al je plannen om Wilmars ten val te brengen opgegeven. Maar meneer Grantham, ik ben net als u op de vlucht. Wat zou ik nu nog tegen Jiri Wilmars kunnen ondernemen? Hoe overtuigend het ook mocht klinken, ik liet mij er toch niet door misleiden. Hier klopte iets niet. Benza beschikte over voldoende relaties om al lang veilig in het buitenland te kunnen zijn. Maar hij, de man die met alles wat hij deed een bedoeling had, was gebleven. En dat kon er alleen maar op wijzen dat hij zijn taak nog niet als geëindigd beschouwde. Ik besloot heel erg op mijn hoede te zijn. We waren gedwongen de hele verdere dag in de kelder te blijven. En het was een opluchting toen het luik werd geopend en Kaspar naar beneden kwam. Ik heb goed nieuws. Is alles gereed? Ja. Major Jopek zal ons met zijn truck een kilometer westelijk van hier op de zandweg naar de rivier oppikken. Jullie klimmen allemaal achter in de auto. Hij zal een onverwachte inspectie van zijn wachtposten houden. Op een plaats vlak bij de rivier zal hij uitstappen en zijn inspectie beginnen. Hij zal de schildwachten aanspreken en afleiden. Als het ogenblik gunstig is, dan zal hij zo luid kuchen dat je hem kunt horen. Dan slippen jullie uit de auto en je laat je in de rivier zakken. De oever is dan nog wat stijl, maar je kunt je vasthouden aan het lange gras. En dat verberg je meteen voor de mensen aan de wal. Als er een patrouilleboot aankomt, dan moeten jullie duiken. En dan krijg je deze glazen buizen voor. Hier kan je door ademhalen. Het oversteken moeten jullie zelf doen, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Uitstekend. Je hebt hem dus gezegd dat we met z'n vieren komen? Ja. Nou, dan ga ik nu weg. Als het zover is, dan kom ik weer naar beneden. Heb jij je winkel al gesloten, Caspar? Ja. Dus je verwacht geen klanten meer? Nee. Waarom? Dat zal ik je zeggen. Ga bij Benza staan. En denk erom, ik heb je onderschot. Ja, bent u gek geworden? Ik kan hier niet blijven. Ik moet er verschillende dingen regelen. Wat het regelen valt, heb je al gedaan. Jij blijft hier tot we allemaal weggaan. En jij gaat met ons mee. Meneer Grantham, dat lijkt me niet verstandig. Kasper is onze verbindingsman bij mejoerd Tjopek. Het lijkt er bijna op alsof u hem niet vertrouwt. Dat doe ik ook niet. En jou ook niet, Benza. Je hebt niet al die jaren gewacht om het nu zo eenvoudig op te geven tegen Vilmos. Kasper blijft hier. En als het zover is, gaan we allemaal naar die plek waar meneer Tjopek ons zal oppikken. Mm -hmm. Denk je dat die majeur zal komen? Oh ja, dat past in het plan van Benza. Luister, Mirek. Als die komt, zal ik mij met hem bezighouden. Jij en Truda houden de andere onderschot. Afgesproken? Ja. Luister, ik hoor wat. Dat kan hem wel eens zijn. Benza. Benza. Wij vechten voor een heel belangrijk iets. Ons leven. En daarvoor zijn we tot alles in staat. Is dat duidelijk? Meneer Grantham, het spijt me dat u ons nog steeds niet wilt vertrouwen. Als de truc dichterbij is, staan we op. En u geeft de major een deken om te stoppen. Benza, ik... Wat betekent dat? Pak uw pistolen, laat het vallen. Maar... Doe wat ik zeg. Hoi. Benza, Kasper, achter in de auto. Truda, Mirek, ga met ze mee en hou ze in de gaten. Ja. Major, uw leven hangt af van het feit of wij het onze kunnen redden. Bij het eerste gebaar dat maar niet aanstaat, schiet ik u neer. Ga weer achter het stuur zitten. En je. Ik weet niet wat u met Benza hebt afgesproken, majoor. Waarschijnlijk was het de bedoeling om ons naar een politiek ontvangstcomité te rijden... ...waar u beide zou verklaren dat Benza ons gevangen had genomen. Maar nu doet u het volgende. Rijd naar uw wachtposten vlak bij de rivier. Caspar had gezegd dat u de laatste wachten wilde inspecteren... ...en dat u zou kuchen als voor ons de gelegenheid gunstig was om te vluchten. Doet u dat en zorg ervoor het goed te doen. Dan blijft u in leven. Ik begrijp het. Komt de eerste post. Ik ga op de vloer zitten. En denk eraan, als wij eraan gaan, dan gaat u mee. Wacht hoort. Regenboog. Doorrijden. Ik ben blij dat u verstandig bent. We komen nu bij de laatste linie. Niet Ja. Luister goed. U geeft het wachtwoord. Dan stapt u uit, maar u laat het portier open. U loopt met de schildwacht een eind van de wagen vandaan. Als u probeert buiten schootsveld of buiten gezicht te komen, schiet ik meteen. Als de tweede schildwacht aankomt, moet u me aanroepen en ze beide bezighouden. Kuch als u denkt dat het voor de anderen veilig is om eruit te komen. Ik blijf hier tot zij overgestoken zijn. Dan wacht ik de kans. U weet nu wat u te doen staat. Uw leven ligt in uw eigen hand. Ik weet dat u even fel tegen deze regerige kant bent als wij. Het leven van u drieën zou maar een klein offer betekend hebben... ...door de vrijheid van dit land. Maar, geluk, u zult het nodig hebben. Maar als u tracht te vluchten, dan zal ik toch handelend moeten optreden. Dat raad ik u sterk af... U zult een verklaring moeten geven voor het feit hoe wij hier gekomen zijn. Hm. U hebt gelijk. Wachtwoord. Regenboog. Niets bijzonders te melden? Niets bijzonders, major. Truda, Mirek, luister. Als ik ja zeg, klim dan voorzichtig uit de wagen en ga de rivier in. Als je last krijgt met de anderen, sla ze dan bewusteloos. Zo niet, geef ze dan de kans met jullie te ontsnappen. Bill, en jij dan? Truda, geen vragen meer. Ik weet wat ik doe. Ik heb geen tijd meer om het uit te leggen. Ja. Ze zullen nu halverwege zijn. Nu ik. Krentum. Penza. Waarom ben je nog niet weg? Ik, ik kan niet. Daar komt een patrouilleboot. Als ze ons eens een zoeklicht krijgt, zijn we erbij. Vlug, je staaf, duiken. Het heeft geen zin. Ik kan het niet Redule van Chopek Hij is de man die hieronder zal moeten leiden Vooruit Dank u Dank u Dat u mij aan Chopek herinnerde Bij mama was hij berust de toekomst van dit land Ik heb gefaald Waarom ben je niet met de anderen meegegaan ik kan niet. Tsjechoslowakije is mijn leven. Maar jij kunt hier niet blijven. Ik ga terug. Jij bent gek, man. Je komt nooit door de wachtposten heen. Als ik, als ik niet in mijn land kan leven, dan wil ik erin sterven. Tien jaren van voorbereiding zijn vernietigd. Ik wil u nu wel bekennen dat ik het plan had u uit te leveren en zo Wilmos te verslaan. u had mij door. Proficiat. Ik moest er geen wrok tegen u. Het spijt me alleen dat we elkaar niet onder andere omstandigheden hebben leren kennen. Vooruit, Als we nou niet gaan, zal de boot voor die tijd weer hier zijn. Nee, ik blijf. Meneer Grendel, zegt de Truda dat haar moeder heeft probeerd hen beide te redden. Wat zeg je? Marta Cloda heeft er bij Wilmos voor gepleit om ze te laten ontsnappen. Hij heeft het haar beloofd. Ze heeft hen niet verraden... Maar ze werd zelf verraden. Hoe weet jij dat? Pavel, de adjudant van Wilmosh, was één van mijn mannen. Ga nu, Grentem. Ik hoor de boot weer. Succes! Bedankt, Benza. Daar op de oever, ligt maar een over. Misschien kun je hem gebruiken. Het gaat je goed. Ik zette mij af en zonder de andere oever... Het gestamp van de boot kwam angstwekkend nader. Ik wilde duiken, maar kwam tot de ontdekking dat ik mijn glazen buis was kwijtgeraakt. Het zoeklicht dwaalde over het water en schoof in mijn richting. Ik ademde diep en dook. Toen mijn bijna barstende longen mij dwongen om weer boven te komen, hoorde ik schoten klinken. Het zoeklicht zwaaide naar de oever en ving het beeld van een man, Benza. Hij stond in de lichtkring, rechtop, de hand met de revolver uitgestrekt en het hoofd uitdagend achterover, tot hij ineens schrompelde onder het aanhouden mitrailleurvuur vanaf de boot. Uitgeput zwom ik verder, tot de handen van Truda en haar vader mij vastgrepen en mij een ander land binnensleurden, een ongelooflijk land, waar we eindelijk weer zouden vinden wat we zo lang hadden ontbeerd: de vrijheid. U hebt geluisterd naar Het Dodelijk Dilemma, een hoorspel naar de gelijknamige roman van Kenneth Royce. De rolverdeling was als volgt: Bill Grantham, Hans Vierman, Dr. Mirek Clauda, Wam Heskes. Truda, zijn dochter, Barbara Hofman. Jiri Wilmosch, Drieskrijn. Pavel, Tony Foletta. Twee geheime agenten, Hans Karsenbar en Dick van het Zand. Een receptionist, Donato Marcas. Een douane, Harry Bronk. Een inspecteur, Alex Vaassen Jr. Melville. Rien van Noppen, Tjergel Benza, Huip Orizant, een Poolse reiziger, Frans Somers, een controleur, Johan Walder, een boswachter, Jan Borkes, een pensionhouder, Jo Fischer, Kaspar, Jos van Turenhout en Major Chopek Maarten Kaptein. De regie had, Dick van Putten.